1. 10 uur. Het los -journaal. Door Alt -Megens. Voor het eerst staan in Nederland meer dan 200.000 huizen te koop. Dat is 1 op de 20 koopwoningen. Volgens makelaarsvereniging NVM is de woningmarkt nog steeds niet aangetrokken. Huizen staan veel langer te koop dan voor de crisis die eind 2008 begon.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 Dan heb je het vooral over uh, dat het uh, heel sexy is om dure telefoons te hebben, bijvoorbeeld om veel te bellen. Te, en, en, ja, dat, dat, en je hebt het geld er niet voor, maar je wil het wel. Ook betalen veel ROC-scholieren hun zorgverzekering of het schoolgeld niet. De wethouder noemt de hoge schulden van jongeren schokkend. Hij wil meer voorlichting op scholen in Amsterdam om jongeren bewust te maken van de waarde van geld. Staatssecretaris Steven van Justitie wil voorkomen dat slachtoffers van een misdrijf schadevergoeding mislopen.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 Het weer. In de loop van de dag steeds meer stapelwolken... en vooral in het noorden wat buien. Het wordt 20 graden aan zee en zo'n 24 graden in het zuidoosten. ANWB Verkeersinformatie. Vertraging bij Arnhem. Daar is een vrachtwagen met de aanhanger geschaard. Richting Duitsland staat tussen Arnhem-Noord en Westervoort... 3 kilometer op de A12. En vanuit Duitsland naar Utrecht tussen tussenkloopend Velperbroek... en Arnhem-Noord 2 kilometer.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 Van Experts kun je meer verwachten Dit is Radio 1. KRO Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Laatste cijfers woningmarkt. De huizenverkoop blijft dalen. Coma zuipen is van alle tijden. Luister maar naar deze man van 67. Zet de flesje met back. Of whisky tot dat gewoon plat vind. Het was gewoon zat. Zo kon ik me gewoon komen. Klaar. Bemanning Harer Majesteits Haarlem net weer thuis... na missie in Libië en het ochtentumeur van Henk Spaan. Het is 6 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. De woningmarkt blijft kwakkelen. In het tweede kwartaal van dit jaar werden er ruim 30.000 woningen verkocht. En dat is zo'n 8% minder dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers. U hoorde het net al in het nieuws van de makelaarsvereniging NVM. Dick Brownen, hoogleraar vastgoedeconomie, Universiteit van Tilburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik denk niet dat u heel verbaasd bent over deze cijfers. Nee, nee, nee, dit zit inderdaad uh, in een trend nu al van drie jaar. Dus het is, uh, het is vervelend voor een programma dat Goede Mogen Nederland heet. Het uh, is slecht nu om mee te beginnen. Maar ja. het, uh, het is niet onverwacht. Nee. Zou de verlaging van de overdrachtsbelasting, die vorige week is ingegaan, kunnen zorgen voor een stijging van de gemiddelde verkoopprijs? Uh, ja, dat is ook al een klein beetje wat uit het persbericht van NVM blijkt. Dus ja, kijk, nu ze zijn ook wel optimistisch, hè? Ergens. Ja, ze zijn zeker optimistisch dat ze grote kop maar. Uh, ik denk dat op het vlak van transacties, want dat is de grote zorg op dit moment. Uh, het aantal verkopen is eigenlijk gehalveerd bij uh, drie, vier jaar geleden vergeleken. Ja. Daar zou het zich iets kunnen doen. Maar of dit nou echt de oplossing gaat zijn, daar heb ik toch wel sterke twijfels over. Meer een tijdelijke impuls, zoiets. Ja. Het is eigenlijk ook een klein beetje een Damocles dat nou boven de woningmarkt wordt gespannen. Want als je echt zegt als overheid we doen dit een jaar, ja, dan gaat het ook niet een jaar lang helpen. Want over negen maanden gaan mensen zich zorgen maken over de aanstaande verhoging van de overdagsbelasting. En dan is het sentiment echt heel negatief. Ja, het is, het is een tijdelijke maatregel. Dus hoe lang denkt u dat de huizenmarkt gaat profiteren daarvan? Ja, kijk, nou, het is op dit moment heel erg een kopersmarkt. Dus ik, ik las vanochtend in mijn krant dat de gemiddelde koper in Nederland. die op zoek is naar een woning, kan kiezen uit 25 verschillende woningen in zijn regio. in die prijskategorie. Dus ja, ik denk dat het voordeel, het positieve effect zal wellicht zitten. dat deze mensen iets eerder besluit nemen om die transactie te doen. Uh, dus ik denk dat uh, vooral in, in volume zal er iets te merken zijn positief. Niet zozeer een prijs. Dus ik denk dat die positieve effecten niet, niet overdreven mogen worden. Dit is niet de doldwaarse dagen met prijzen knallen. Die een jaar lang nou, uh, een heel Nederlandse woningmarkt zeg maar, op stijl te gaan stellen. De, de effecten zullen het relatief mild zijn. Ik denk wat echt nodig is, is echt dieper vertrouwen en rust geven aan de mens. Want ik, ik ben bang dat we anders iedere twee maanden weer een nieuw deelaspectje gaan horen met een nieuw ideetje. En dat geeft de, de gemiddelde koper niet rust. Ja, en waar je niemand over hoort op dit moment... is hoe de verkopende partij re, uh, reageert hè, op die uh, verlaging van de overdrachtsbelasting. Want je zou ook kunnen zeggen... ja als ik een huis verkoop, uh, dan hoef ik ook niet meer te zakken in de vraagprijs. Want ja, die korting die is er al. Ja, ja nee dat, dat las ik vanochtend ook in het kantartikel bij mij. Maar het... Het is, zo zelf dat het niet zijn. Kijk, omdat er dus 25 woningen zijn waarmee je moet concurreren voor die ene koper, zit je eigenlijk niet in onderhandelingspositie om, om minder te zakken met je prijs. Je mag hopen dat jij... Uh de transactie nu krijgt. Dus ik denk dat je gaat zien... dat heel veel mensen die de huis te koop hebben staan... hopen nu dat die, die kopers sneller de beslissing gaat nemen in hun voordeel. Maar het zijn niet de omstandigheden waarin eh, die 4% zeg maar, bij de prijs kunnen worden opgeteld. Eh, daar ligt de markt helemaal niet, eh, niet, niet klaar voor nu. Ja, het is altijd lastig hoor, om vooruit te kijken. Maar wanneer zou u of wanneer verwacht u dat de, de huizenprijzen weer stabiliseren? Ja, ik ben in die zin wel een klein beetje teleurgesteld en verbaasd... over het feit dat het nog steeds niet aantrekt. Eh, in de zin dat er eigenlijk twee volgens mij problemen zijn. Enerzijds was het aanvankelijk de economie. Vanaf 2008 hebben we daar gewoon heel veel klappen gehad. Ja. Maar, maar ik wil niet zeggen dat het helemaal voorbij is. Maar de, de grote onzekerheid over, over je, je baan en je inkomen, ja, dat is nu wel voorbij. Dus we zien eigenlijk de recessie is formeel gezien voorbij. Dus het, dat probleem is niet opgelost, maar dat is niet meer dwingend voor de woningmarkt. Ik denk dat het andere probleem, en dat is de onzekerheid over de spelregels, dat zit die de woningmarkt nog wel dwars. En ik denk dus als we gaan kijken naar de toekomst, naar de de sterren staan helemaal niet ongunstig als je kijkt naar de economie. In principe zou je vanuit de economie en vanuit je inkomensplaatje... best wel weer wat vertrouwen kunnen hebben voor de komende vijf jaar. Maar ik denk dat heel veel mensen niet een huis durven te kopen... met dertigjarige verplichtingen bij de hypotheek. Nee, dat is lastig. Want ze niet weten hoe het over twee jaar uitziet qua spelregels. Ja, wat de spelregels zegt u. Die overdrachtsbelasting is dan dus nu verlaagd voor een jaar. Wat zou er volgens u nog meer moeten gebeuren vanuit, vanuit Politiek Den Haag dan? Ja, wat ik heel graag zou willen is een keer een plan horen. Niet iedere keer een onderdeeltje... Uh, het is ook heel raar dat dit soort dingen altijd zo, zo op een donderdagavond naar te komen, <laughs> vind ik eerlijk gezegd. <laughs> ja, ik heb het veel liever dat. Dan heet dan timing. Dan... Ja, nee, de, de timing. Het, het komt altijd zo. zo, zo ad hoc eigenlijk, komt het op mij over. Ik zou veel liever hebben dat er een keer iemand gaat zitten vanuit de overheid... die zegt, nou kijk, oké, okay, de woningmarkt is inderdaad echt wel een, uh, een belangrijk onderwerp... en we hebben er ook echt een, een duidelijk plan. En als je dat plan in, in drie regels kan uitleggen... kan je zeggen, nou, we hebben bijvoorbeeld die aftrek... en daar nou, hebben heel veel mensen voor- en nadelen van... Uh -huh. maar er zitten eigenlijk allerlei onzekerheden op dit moment in het stelsel... ook de sociale huur. Dus de huur- en de koopmarkt kent spelregels... die waarschijnlijk over tien jaar niet meer kunnen worden gehandhaafd. En ik denk dat veel mensen dat in de woningmarkt zeker wel aanvoelen... Dus als we gewoon het grotere plaatje schetsen en zeggen: oké, okay, de overlastbelastingverlaging is onderdeel van een groter plan, maar dan geven we je gewoon een, een termijn van tien jaar en een perspectief, en zo gaat de woningmarkt worden gemoderniseerd. Ik denk dat dat mensen veel meer vertrouwen en rust geeft dan nu zeggen: nou, voor het komende jaar hebben we een soort actie. En, en dan ja, kijk wel weer. dagen, Ja. Ja, en dat, dat dat gaat natuurlijk niet echt werken. Nee. Mensen zijn niet naïef. Nee, visie, hè? daar gaat het om. Ja, en durf, denk ik ook. Dus uh, alles wordt in Den Haag op dit vlak heel erg uh, uitgecomprimeerd. En dat, dat is volgens mij niet goed. Een goede oplossing moet je ook uh, gewoon durven nemen. Ja, Dick Brownen, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Tilburg. Dank u wel. Graag gedaan. Ik was gewoon zat. Zo kon ik gewoon komen. Klaar. Vorig jaar zopen 700 jongeren zich in coma. Toen kreeg ik uh, heel gauw heel veel last van blackouts. Bij sommigen komt dat nooit meer goed. Ze soms zelfs bij mezelf zelf denken van... Uh, God, waar ik nu gewoon aan gedaan. Vandaag in Goedemorgen Nederland, na de coma. De 67-jarige Jan heeft een leven van alcohol en drugs achter de rug. Maar is nu toch echt met pensioen. Het geheim, gedragsverandering. En nooit meer drinken, geen druppel. Sander Bartling luisterde naar zijn verhaal. Ik was gewoon zat. Zo kon ik me gewoon komen. Klaar? Ja. In een periode deed ik dat gewoon om, om de dag. Ik zet een fles vodka aan mijn bek. Of whisky totdat ik gewoon plat viel. Ik kom uit een... Uh... Uit een middenstandgezin. Daar is dus niks, niks mis mee. Dat, dat is ook niet. Je kan ook de ouders de schuld niet geven. Uiteindelijk kom je, als je terug gaat naar je verleden, kom het er wel op neer dat je dus, uh, die daar een hele grote invloed op hebben. Daar ben ik achteraf achter gekomen. Wat er dus uiteindelijk mis ging bij mij, was dat ik. En Dat klinkt als een heel goedkoop excuus, maar dat is het niet. Ik was linkshandig en ik moest rechts gaan leren schrijven. Dat gaf mij een achterstand met schrijven. En dat ging ik compenseren met de andere vakken in de perfectie te gaan doen. En daar ben ik stuk op gelopen. In mijn hele leven ben ik vastgelopen op perfectionisme. <lacht> daar is de oorsprong begonnen. Dat is het hele verhaal. Ze kunnen allemaal, allemaal zitten zeuren over mensen met psychische problemen. Die zijn er. Tuurlijk zijn die er wel. Met echt psychische problemen. Maar het gros is gewoon ontevreden met zichzelf. Ontevredenheid. En ontevredenheid ga je vluchten. De roes, de roes is toch kikken. De, de, de adrenaline, je weet ook donders goed... als je, als je gebruikt dat je in, in rare situaties terechtkomt. Dat is de meerwaarde. Tuurlijk doe je achterlijke dingen erbij. Je zoekt de het is ook kikken. Kom je later in de periode natuurlijk... dat je lichamelijk verslaafd, bent. Want uiteindelijk is dat het, het geestelijk en lichamelijk. En het lichamelijke, daar kwam ik in terecht. Dat ik s'morgen zo zat... dat ik eerst een halve flesje neven moest kiepen... om mijn handen stil te krijgen... Maar het is toch kikken. Adroline, je denkt toch dat je de grote man, man of vrouw bent, denk ik. Je weet toch alles beter dan? Je weet alles beter van politiek, van voetbal. Hoe je de wereldproblemen oplost? Ah, geweldig. Lossen we in één keer op. Toen mijn eerste vrouw tegen mij zei, ik ga scheiden. Dus, nou, ga je gang, joh. Dat geeft mij het recht om eens lekker te feesten drie dagen. Ik ben weg. Dat deed me niks. Baanverliezen deed me niks. Ik was toch te goudvink. Het lukte me wel weer. Pff, geen probleem. Gaat toch weg, joh. Inpakken en wegwezen. Ja, dus dat was de... Dat is het... Ja, zeg het maar. En toen is het hard gegaan. Toen de, de, ging het van, van de weekenden... vrijdag, zaterdag, zondag... naar woensdagavond. En uh, de maandagavond kwam erbij. En de dinsdagavond kwam erbij. Dan ga je aan de amfitamine En daar kwam kook bij. En er kwam krek bij. Toen had ik ook het drinken, smorgens... En dat heb ik een jaar of drie vol kunnen houden. En dan is de pijp leeg. Ja, toen kwam ik er echt achter, als ik nu doorgaat, word ik of echt gek of ik ga dood. Maar dat was nog steeds de reden niet dat ik stopte. Hoor. Wat er gebeurde was, dat mijn jongste dochter op visite kwam. Ik zei, op een zondagmorgen, joh, ga jij even drank voor me halen. Want ik had geen auto meer, ik had niks meer. Toen zei ze, ik haal helemaal geen drank voor jou. En daar kregen we ruzie over en toen stapte ze op. En toen zei ze: Ik wil je nooit meer zien. Toen ging de knop om. Dus naar de, naar de Kentron toe. En dan moet je eerlijk zeggen: met alle respect voor de mensen. Daar kreeg ik een stagiaire van 18 jaar of 19. En die zei tegen mij: Nou moet je leuke dingen gaan doen. Leuke dingen tegen verslaven. Ja, dat is kooksnuiven en zuipen. Ja, dat is het leuke. Wat moet ik gaan doen? Figuur zagen? Of... Lezen. Een van, de, van de, de, de, de essentiële dingen in het programma is, de, is in het, het AA-programma... dus het twaalf-stappenprogramma, is dus de morele balans. En die morele balans uh, die moet je diverse keren doen in, in je traject om clean te worden. Want je hebt geen duidelijke kijk op jezelf. En de kern van het hele programma is, is gedragsverandering. Dat is verhaal. Dat is dus, ze noemen het dus aan je karakter fouten werken. Het betekent dat je dus je leven totaal om moet gooien. Je moet anders gaan leven. Je moet anders in het leven gaan staan. Je moet anders over dingen gaan denken. En als je dat niet doet, dan blijf je je leven lang gewoon tobben. That's it. En niet roepen: dat zit in mijn, dat kan ik niet veranderen. We hebben alles aangeleerd. We hebben alles aangeleerd, we kunnen alles afleren. We kunnen het allemaal anders doen. Want als je jou bij de wolf hadden gezet, had jij nou op je knieën gelopen. En dan ben je een apa in de boom gehangen. We hebben alles geleerd. Dus we kunnen alles afleren. Ook dat. En natuurlijk zitten wat je gene, Maar dat is een goedkoop smoes van de verslaafden om dat niet te veranderen. That's it. Nee, jij vraagt toch, bij je nuchter, hè? Uh, augustus 11 jaar. Dat is nuchter. Dat is een goede vraag. Degene die hebben van... Joh, denk jij er nog wel eens aan? En ik weet nog hoe het bier smaakt. En ik weet nu hoe dit... Die zijn niet nuchter, jongen. Die gaan, die komen. kom aan de beurt. En ben je niet nuchter? Nee, want dan zit dat daar nog. Dat is toch geen optie voor mij? Nee, voor mij geen optie. Alsjeblieft, Doe er maar wat mee. Morgen in deze serie... De hoeveelheden die ik toedronk, die, die waren absoluut dodelijk. Twee jaar van mijn leven ben ik kwijt geweest. Wat gewoon een zwart gat is, het maakt je heel angstig. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Nederland, at karo het karo.nl Het marineschip ligt nog voor de kust van Libië, maar de bemanning is al wel terug. Eerst het ochtenduur van Henk Spa. Het is ook nooit goed of het deugt niet. Met behulp van de Volendammer Jaap de Groot van de Telegraaf... werkte Johan Cruijff eerst de halve directie en het complete bestuur van Ajax weg. Daarna stelde Cruijff de Volendammer Keje Molenaar aan als conciliëren. De Volendammer Wim Jonk en zijn oude makker Bergkamp namen de heerschappij over de toekomst over. De Volendammer Molenaar slaagde erin een onorthodox bestuur samen te stellen... Bestaande uit Kruif zelf, een zwarte voetballer, een academisch gevormde vrouw, een hoogleraar en een zoon van Piet Reumer. En nu is Kruif dus woedend omdat zijn eigen bestuur de heer Chen La Ling als te licht schijnt te hebben beoordeeld voor de functie van algemeen directeur bij Ajax, een beursgenoteerd bedrijf. Wie is La Ling? Hij is een handelaar die tweedehands voetballers verkoopt vanuit de achterbak van zijn auto. De methode zal als normaal worden beoordeeld op de vismarkt van Volendam. Bij beursgenoteerde bedrijven gelden andere, wettelijk vastgestelde normen. Verder verdient Laling om in de gepaste terminologie te blijven, tonnetjes met een handeltje in voedingssupplementen. Toen de medici van Real Madrid geen heil zagen in de door hem voorgestelde behandeling van de voetballer Robben, noemde Laling hen kwakzalvers, zoals er wel meer rondlopen in de voetballerij. De kans bestaat dat deze vorm van argumenteren... door het Ajax-bestuur als te licht is beoordeeld... om te kunnen functioneren als algemeen directeur... van een beursgenoteerde onderneming. Kruif is dus woedend, omdat hij zijn zin niet krijgt. Hij dreigt met opstappen. Tja, Jan van Beveren glimlacht in zijn vers gedolven graf... en draait zich nog eens lekker om. Morgen het ochtendhumeur van Ciska Dresselhuis... It's on strings, unwilling to fall. We follow this play of uncertain lines. Just the touch of your lips fills me. Vain. It's on strings, unwilling to fall, we follow this play of uncertain lines, just the touch of your lips feels me vain. Italiaanse cocktail jazz van Nicola Conte, like leaves in the wind. Het is bijna zes minuten voor half elf. De Harer Majesteits Haarlem. Begin februari vertrok de mijnenveger naar de Middellandse Zee... om daar mijnen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog te ruimen. Maar al snel veranderde de missie... en werd het schip ingezet voor de kust van Libië. Goedemorgen, luitenant Zee Wilbert van Gemeren. U bent niet met uw schip de Harer Majesteit Haarlem teruggekomen. Die ligt nog voor de kust van Libië voor de volgende missie. Is het dan raar om dat schip achter te laten? Ja, dat is aan uh, de ene kant wel raar. Uh, ten meer omdat ook uh, de Haarlem uh, uit dienst wordt gesteld zodra die terug is uit, uh, uit Libië. Ik had graag met mijn eigen schip uh, teruggevaren naar, uh, naar Den Helder. Maar goed, dat maakt niet uit. Het, het, de Haarlem is een prima platform om, om de missie bij Libië te vervolgen. En heeft nu ook een prima bemanning aan boord om dat, om dat te gaan doen. U was in de Middellandse Zee om mijnen uit de Tweede wereldoorlogen op te ruimen. Uh, toen moesten we ineens naar Libië. Wat gebeurt er dan als u zo'n mededeling krijgt? Ja, even schakelen. Maar ja. uh, in die zin uh, ook weer heel kort hoor. Want uh, het, het verband waar de Haarlem uh, deel van uitmaakte was ook bedoeld om uh, geactiveerd te worden in het geval van uh, dit soort uh, conflicten. Uh, dat is ook gebeurd en in die zin hebben we gewoon eigenlijk ons werk gedaan wat we, ja, waar we voor bestemd zijn. En merkt u dan dat de bemanning een beetje baalt als we horen dat het, dat het zeven weken langer gaat duren? Nou, baal is een groot woord. Uiteraard is het wel even... Iedereen heeft zich ingesteld op 20 mei uh, terug in Den Helder, Dat wordt op een gegeven moment uh, 7 juli. Ja. Uh, maar na een dag is iedereen al overheen en is de focus uh, volledig gericht op datgene waarvoor we in de Middellandse Zee zijn. Namelijk het, uh, het, het afdwingen van het wapenembargo. en later dus ook te zoeken naar, naar zeemijnen voor de kust van uh, Misrata. Hoe kijkt u eigenlijk terug op die missie? Wat is uw gevoel erover? Ja, een prachtige missie. Uh, prachtig tussen aanhalingstekens. Want wat daar natuurlijk allemaal gebeurt uh, in het land is, is verschrikkelijk. Uh, in die zin uh, wel prachtig dat wij als, uh, als, als Nederlandse als Koninklijke Marine... Als, uh, ...als Nederlandse Mijnjaar Haarlem... Een nadrukkelijke bijdrage hebben kunnen leveren aan, uh, aan een stuk veiligheid... Uh, uh, ...voor de kust van Misrata. We hebben daar een aantal zeemijnen als, als verband kunnen opruimen. En in die zin uh, konden alle schepen met humanitaire hulp hun weg vervolgen... om, om de, de hulpbehoevenden in Misrata te voorzien van voedsel, medicijnen en dat soort uh, zaken. Ja. Vanuit de NAVO hebben jullie dus opdracht gekregen uh, voor de kust van Libië... om dat wapenembargo te handhaven daar. Hoe, ja. hoe gaat dat in de praktijk? Kijk, mijne vegen, daar kan ik niet bij voorstellen, maar verder... In die zin uh, is dat een taak die we eigenlijk voortdurend uh, uitvoeren als wij op zee zijn. Uh, we kijken met onze sensoren en ook met onze werkkijkers om ons heen. En alle scheepvaart die uh, ons uh, zichtveld passeert, uh, gaan wij ondervragen met een uh, bepaalde standaardvragenlijst op een uh, radioverbinding. Uh, en de informatie die daaruit komt, die delen wij met een uh, maritieme staf. En die staf bepaalt uiteindelijk of dat schip als uh, verdacht wordt uh, aangemerkt. Uh, zo ja. ja, dan bepaalt die staf ook wat voor uh, vervolgmaatregelen worden genomen. En als dat schip als verdacht wordt aangemerkt, moet je dan aan boord? Dan uh, is er een kans dat er een, een team van een van de schepen daar aan boord uh, gaat kijken. Dat was in ieder geval niet van de Haarlem. Want uh, als mijnjager zijn we niet geëquipeerd om een uh, boardingteam uh, aan boord te hebben. Zou u het een gevaarlijke missie noemen die u zojuist achter de rug heeft? Uh, ja nee. Uh, nee, om daarmee te beginnen. In die zin dat het, het afdwingen van de wapenembargo... Uh, daar, daar zit verder weinig uh, risico voor de bemanning in. En, en uiteraard maak je dagelijks je inschatting ten opzichte van bijvoorbeeld de kust van Libië... wat, wat het gevaar voor je eigen schip- en bemanning is. Ja. Het zoeken naar zeemijnen, ja, uiteraard zit daar een, een, een gevaar aan. Uh, daar zijn we natuurlijk wel voor gemaakt. Uh, en in die zin uh, schat je gewoon op basis van de mijndreiging zelf in... Uh, wat voor risico schip- en bemanning zelf lopen. U bent nog wel even een onderwaterrobotje kwijtgeraakt, hè? Hoe komt dat? Ja, we zijn een, een onderwaterrobot Remus uh, kwijtgeraakt. Die, uh, die Remus die is ingezet vanaf een andere eenheid... Uh, en die is tijdens een, een zoektocht naar uh, Ookmijnen, is, uh, is die onder water verdwenen. We hebben daarna nog een uitgebreide zoektocht met meerdere schepen naar die robot gepleegd. Helaas niet meer teruggevonden. Spoorloos. Ja. ja maar hoe kan zoiets gebeuren? Geen idee. De, het onderzoek daarnaar uh, loopt nog. We hebben wel wat, uh, wat data nog uh, op het allerlaatste moment uh, uit die robot uh, kunnen krijgen voordat uh, de verbinding, om het zomaar te zeggen, uh, verbroken is. Uh, we hebben geen idee waar die ligt. Uh, we hebben in principe goede sensoren om, uh, om die robot op de zeebodem terug te moeten kunnen vinden. Dat ja. is uh, helaas niet gebeurd. Nee. Uh, en Ik ben ervan overtuigd dat uh, tijdens de huidige uh, mijnjachtacties voor de kust door de Haarlem en ook de andere schepen, daar ongetwijfeld ook nog uh, in doorgezocht uh, zal worden. Want elk contact wat we tegenkomen op de bodem is interessant uh, voor ons. Ja. Uh, wat er exact gebeurd is, uh, kan ik u niet vertellen. Ik weet het niet. Zou het kunnen dat hij in handen kan zijn gevallen van het Libische leger? Nou, dat lijkt me bijzonder sterk. Uh, de verwachting die wij uh, hebben is uh, dat hij is uh, om een of andere reden is, is afgezonken... Uh, ten gevolge van een kortsluiting in het apparaat. Maar nogmaals, dat, dat weet ik nog niet. Uh, er is ook een theoretische kans dat hij is gaan, uh, gaan drijven... Uh, in dat geval zouden we hem zeker gevonden hebben. Uh, en dat, dat is niet gebeurd. Dus ik ben er uh, stellig van overtuigd dat hij ergens op de zeebodem ligt. Zit er voor u eigenlijk ook nog een, een schaduwkantje aan deze missie? Wat was nou minder geslaagd? Minder geslaagd? Nou, qua uitvoering van de missie... Uh, is er voor mij niets minder geslaagd, want het was uh, in die zin succesvol... dat er geen enkel schip uh, door het wapenembargo is, is uh, kunnen breken. Ja. Uh, daarnaast uh, zijn de zeemijnen uh, gelegd door het uh, regime van Gaddafi... en die zeemijnen hebben wij bestreden. Dus in die zin is het een, uh, een geslaagde missie voor, voor, voor, my, voor mij en mijn bemanning. Uh, dus ja, ik kan niet echt mindere kanten uh, bedenken... behalve het feit dat het conflict helaas nog steeds voortduurt. Ja, dat is dan wel waar. Ja. Is, ja. Ja. U bent weer thuis, blij. Ja, ik ben enorm blij. Ik heb zojuist, voordat ik u mocht spreken, heb ik uh, mijn vrouw en mijn kinderen weer uh, in de armen gesluiten. En dat is toch wel een, ja. uh, een fijn moment na vijf maanden weg. Ja, wat gaat u nu doen? Genieten van een uh, verlof. Uh, nog wel wat zaken af te uh, ronden volgende week. Maar daarna dan uh, lekker op vakantie. Hartelijk dank, Wilbert van Gemeren, Luitenant ter Zee. Prima, graag gedaan en tot ziens. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Karo. Goedemorgen Nederland, meer informatie over dit programma op www.karo.nl. En zometeen naar het nieuws, Prem Radakisjoen. Prem, goedemorgen, waar ben je vandaag? Hey, goedemorgen Karel Johan. Ik uh, ben in Nijmegen bij de studentenkerk, maar wat belangrijker is... bij mij in de bus is een echte Belg, of ben je nou Vlaming of Belg? Buitenland wordt je als Vlaming altijd beeldig, denk ik. De Vlaming-dochterhand is Christophe Jacobs. En we hebben mevrouw Gené, de voorzitter van de Socialistische Partij. En Joris van Houtem van het Vlaamse Belang. Omdat we luisteraars gaan praten over België. Vandaag is het die day daar. Uh, uh, eindelijk gloort er licht aan het eind van de horizon. Uh, en dat kunnen we allemaal pas gaan doen zoals de Vlamingen zouden zeggen... naar de schone stem van Lieselotte Thomassen met het NOS nieuws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 Amsterdamse ROC-scholieren hebben steeds vaker torenhoge schulden. De jongeren die zich bij de speciale budgetspreekuren op de ROC's melden... hebben gemiddeld een schuld van 8700 euro. En dat zijn vooral zogeheten bling-bling-schulden. Geld dat is uitgegeven aan smartphones en merkkleding. Voor het eerst staan in Nederland meer dan 200.000 huizen te koop. 1 op de 20 koopwoningen is dat. Volgens makelaarsvereniging NVM is de woningmarkt nog steeds niet aangetrokken. Het komend kwartaal verwachten de makelaars een verkoopstijging van 10 procent de overdrachtbelasting tijdelijk heeft verlaagd. De inflatie is in juni niet verder opgelopen. De geldontwaarding kwam uit op 2,3 procent, net zoveel als in mei. Afgelopen maand werd de inflatie gedrukt door de benzineprijs... die iets lager was dan in mei. Kinderen van asielzoekers die door trage procedures... al acht jaar in Nederland wonen... moeten samen met hun ouders een verblijfsvergunning krijgen. Staat in een wetsvoorstel waar de PvdA en de ChristenUnie aan werken. Partijen vinden dat kinderen niet te dupe mogen worden... van een slecht werkende overheid. En dat Nieuws op dit moment. AMB Verkeersinformatie. Er is een vrachtwagen stilgevallen op de A1 Apeldoorn naar Hengelo. En daarom nu file tussen de afrit Forst en Twello: 2 kilometer, want de rechte rijstok is dicht. En een gekantelde vrachtwagen bij Arnhem zorgt voor file. Op de A12 vanuit Utrecht staat tussen de Grijzoord en knopend Velperbroek 6 kilometer, de rechte rijstok is dicht. Een naar Duitsland kan voorlopig beter een andere grensovergang nemen. Vanuit Duitsland staat er ook een file door de kijkers... richting Arnhem tussen Westervoort en Arnhem-Noord. Drie kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Radakation. Vandaag is d in België. De formateur, Di Rupo, heeft op 4 juli een nota geproduceerd... die volgens vele België een nieuwe regering zal opleveren. Vanmiddag moeten de partijen beslissen of ze op basis van dit stuk verder willen. Na een impasse van meer dan een jaar lijkt er echt licht te komen aan het eind van de tunnel. Ons buurland België gaat mij heel erg van het hart, luisteraars. Daarom wil ik vandaag graag met u praten over België. Gaat het eindelijk gebeuren en krijgen onze zuiderburen een regering die ze allang verdienen... Is deze nota van die op voldoende basis om de Vlaamse nationalisten van Bart de Wever mee te krijgen? Bel me op 0800-1121. Mail naar primtimeapelstaartntr.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. En voor de mensen uit België moeten ze dan eerst plus 31 0800-1121 draaien. Ja, Bart, ik wil maar klikken, eh, klikken van ja. Dus voor onze vele luisteraars in België eerst plus 31 en dan 0800-1121. Welkom zowel Vlaanderen als Nederland bij Primtime. Oh, dus daar is het 31, zegt Barbara, en dan geen 0-0? Nou ja, u probeert het maar luisteren, als ik weet echt niet hoe het werkt. Maar u kunt zowel uit België mailen op primtime.ntr.nl ik, ik, ik heb niet zoveel verstand van Twitter dat ik het weet. Uh, Christophe Jacob, je bent van 1980, dus je bent 31 jaar oud. Uh, ik ben voorlopig nog 30, maar volgende maand word ik 31 inderdaad. Uh, wat doe je precies? Ik ben uh, op dit moment uh, bezig met een uh, proefschrift uh, waarbij ik België, Nederland en Oostenrijk vergelijk op het gebied van staatkundige vernieuwing. Oké, okay, dus je bent dokter Anders op weg naar het worden van dokter en dat doe ik speciaal voor IR-ingenieur Ber, die altijd vindt dat het geslijm over mijn titelatuur van mijn gasten nergens op slaat. Maar je bent dokter Anders, hoe lang woon je al in Nederland? Ik uh, woon al fulltime in Nederland sinds 2007. Oké, okay, dus je bent, je, ja, je bent politicologie studeren. Okay. Ja, ik doe onderzoek inderdaad naar politicologie. Okay, dus jij, hebt echt, jij bent voor mij de deskundeloog als het gaat over de toestand in België. <laughs> Geweldig. Oké, okay, dus je gaat het allemaal voor me duiden. Dat zal ik doen, ja. Is de nota van die Rupo echt, ik ben er zo enthousiast over, ben ik gek of is het echt een goede nota? Het is alvast een hele sluwe nota. Het wordt heel moeilijk om deze af te wijzen. Dus dat zie je ook bij de, de Nieuw-Vlaamse Alliantie. Ze hebben het moeilijk om deze af te wijzen, dus wellicht zullen ze straks zeggen ja met een hele grote maar. We willen best wel onderhandelen. Uh -huh. En dan zullen ze wellicht wachten op een moment waarop ze toch de stekker eruit kunnen trekken. Maar het is een bijzonder sluwe nota. Oké, okay, uh, uh, u moet draaien 0031-800-1121, dus voor onze Vlaamse en Waalse luisteraars, Belgische luisteraars, 0031-800-1121. Um, mevrouw Giné, goedemorgen. u bent voorzitter van de Socialistische Partij Anders. Goedemorgen. Oké, okay, uh, eerst, want we gaan straks er uitgebreid over praten, maar wat vindt u van de nota van de Europo? Is het een sluwe nota of is het een goede nota? Ja, het is zeker een sluwe nota. Daar heeft de dokter Anders dus helemaal gelijk in. Um, wat hebben we nodig? Wel, heel simpel gezegd, een nieuw huis. We moeten onze fundamenten grondig vertimmeren. Dat is heel dat institutionele verhaal. En twee, natuurlijk ook een toekomst in dat huis. Namelijk um, een sociale zekerheid die versterkt wordt. Waar ook jongere generaties nog een pensioen zullen hebben. Waar we nog naar de dokter kunnen ook in de toekomst en daarvoor moet je 22 miljard besparen in dit land tegen 2015. En uh, dat realiseert de noten en met nieuwe inkomsten bijvoorbeeld. Voor de uh, Nederlanders, sorry, dat, de ik de mevrouw so sorry ja. dat ik u onderbreek. Sorry dat ik u onderbreek, want we moeten onze Nederlandse luisteraars het proberen duidelijk te maken. Maar u hebt minder inwoners in België in totaal, een grotere verdeeldheid. En ja. Hier moeten wij 18 miljard bezuinigen met Rutte, dat is een probleem. En daar moeten jullie 22 miljard bezuinigen, wat dus veel meer is. En dat geeft al aan hoe zwaar de opdracht is. Dat klopt helemaal, maar we zijn dan ook een zeer vreemd land voor de luisteraars. We hebben eigenlijk al sinds 2007 uh, een regering die niet echt regeert, die geen keuzes maakt, die geen knopen doorhaakt, die een beetje op de winkel past en zo de grote lijnen begrotingstechnisch wel uh, in evenwicht houdt. Maar eigenlijk door de bankencrisis hebben we een geweldige check gepresenteerd uh, gekregen. En die moet nu uh, door de burgers onder meningen. En ook door besparingen met het overheidsapparaat dat moet nu opgehoest worden. Okay. Dat is alvast iets waar iedereen het over eens is over het bedrag. Oké, okay. mevrouw Gené, we komen daar... Realiseren. Sorry dat ik u onderbreek, uh, uh, uh, maar ik kom zo bij u, de de u de daarop terug, want mijn redacteur Souleima El Galdi van Marokkaanse afkomst zei prim, wiens stemgeluid niet mag ontbreken in deze discussie, is die van het Vlaams Belang. En Joris van Houtem, ik heb begrepen dat u bereid was om dat ook te doen. Hartstikke bedankt. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, uw eerste reactie, is die nota hm. van die Rupo echt zo'n slimme nota? Uh, ik ben het wel eens met uh, zowel meneer Jacobs als mevrouw Gené dat het ten aanzien van de partijen die geroepen worden om te onderhandelen een sluwe nota is. Daar ben ik het mee eens. Luisteraars, ik heb iets een historisch moment in de geschiedenis van België. Uh, zowel mevrouw Gené van de SPA als het Vlaamse Belang als meneer Jacobs. Die zijn het eens en dat is het ideale moment dat u even kan nadenken en wij even een loflied over België kunnen doen. is 0800 1121 mailen naar primtimeapenstaat.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Meneer Van Houten, um, hoe komt het dat iedereen, want ik heb geprobeerd om heel veel mensen te krijgen en alle journalisten in Nederland zeggen, iedereen houdt nu zijn mond tot vanmiddag, waarom? Maar ik denk dat we op dit ogenblik op een kantelmoment uh, zitten en het is niet omdat ik vind dat uh, de nota van die roepo sluw is, ook communautair gezien. Dat, ik die, dat wij die ook goed vinden. Uh, die Roepo probeert het onverzoenlijke te verzoenen. Zoals hij vorig jaar al eens geprobeerd heeft. Maar ik vrees dat dat niet zal lukken. Waarom niet? Ik, wel, omdat, omdat, we, omdat we in dit land nu eenmaal met, met, uh, ja, leven hier. Met twee democratieën. Met Vlaanderen en Wallonië. Die elk op verschillende vlakken, verschillende beleidsdomeinen een heel andere richting uit willen. En dan... ...zit je natuurlijk met een probleem... ...dat er ja, een Belgische regering vormen wordt dan wel heel moeilijk. En, en onze analyse is nog los van de nota van die Rupo... ...dat je eigenlijk geen Belgische regering meer kan vormen... ...die de weerspiegeling is van de verkiezingsuitslag... ...in Vlaanderen en in Wallonië... ...die compleet anders was. Christophe Jacobs, dokter dus... Anders... Uh, uh, ...die bezig is dokter te worden... ...hoe zou je dat in Nederlands perspectief moeten zien... ...wat meneer Van Houten nu vertelt? Je kan het vergelijken met een... Uh, uh... Een regeringsonderhandeling waarbij de SP probeert om met de rechterflank van de VVD een regering te vormen en het eens te worden over 22 miljard, 22 miljard bezuinigingen. Zeer lastig, dus. Maar als je kijkt, hè, de grote partijen, Kristof, zijn uh, uh, uh, de NVA van Bart de Wever met 27 zetels en de Partij Socialist van die Roepen met 26 zetels. Ja. Uh, de NVA is toch, zou je zeg maar inhoudelijk een beetje kunnen vergelijken met D66 in Nederland? Dat is wel een heel. Uh... Nee, ik denk niet dat ik het daarmee eens ben. De NVA is sociaal-economisch veel meer te vergelijken met de CSU. In Duitsland, dus dat ja. is echt wel de rechterflank van de VVD. Ja. Uh, en D66 is, is nauwelijks te vergelijken met de, de okay. CSU in Duitsland. Dus dan praat je echt over rechterflank VVD, met en de Partie Socialist. Is dat de Partij van de Arbeid of meer de SP? Zeker veel meer de SP dan de Partij van de Arbeid. Oké, okay, en dan is mijn vraag aan u mevrouw Gené. Als, als dat zo is, hè, voor, voor, uit Nederland zo Dus dan hebt u behalve dat je de taalbarrière hebt, heb u dus ook nog de ideologische barrières. Ja, dat klopt, absoluut. Uh, maar ik geef een voorbeeld, we hebben ook een Vlaamse regering, een deelstaatregering, ja. en uh, daarin zit mijn partij, de SCA, met de N-VA bijvoorbeeld, ja. en dat lijkt dat redelijk goed te lukken. We hebben een regeerakkoord gesloten dat en sociaal is en hervormingsgezind. Dus ja, je hebt natuurlijk de grote ideologische breuklijnen, dat is waar. Maar het grote voordeel van economisch in een heel tenibele situatie te zitten, dat is dat er moet hervormd worden en bespaard worden. En daar zijn heus geen honderd manieren voor. En ik zou durven zeggen, ja, grijp de koe bij de horens. Ik geloof wel nog in dit land. Ik ben het natuurlijk niet eens, met meneer Van Houten, dat meneer geen regering meer kan vormen. ...dat is een kwestie van politieke wil. Als men gelooft dat er zoiets bestaat als een Europese Unie... ...die moet versterkt worden om onze economie en onze sociale bescherming Pardon, te buiten, mevrouw Chenea, ja, dan, Pardon, mevrouw Gené, mag ik het zo samenvatten? Pardon, mevrouw Gené, mag ik het zo begrijpen dat de SPA... ...op basis van deze nota wel naar de onderhandelingstafel gaat? Ja, het is de enige manier om, om ooit een akkoord te hebben natuurlijk. Je moet onderhandelen... Vooral leer dat je echt hervormingen kan doorvoeren. Wat we al een jaar hebben, is uh, mensen die een nota schrijven, vaak verdienstelijk. En dan al de rest die zegt, ja, we komen niet af. En dit en gaat u vast... dus... Mevrouw Genet, dit gaat u dus vanmiddag aan meneer De Roupo zeggen. Wel, ik ga daarover eerst met mijn uh, partijbureau, zoals het dan heet, praten. En... Uh... Ik zal het dan beter te zeggen aan die roepo En ook aan uw luisteraars en u zelf als u wil. Ja. ja, heel graag. Want u hebt 13 zetels. Meneer Van Houten, het Vlaams Belang heeft 12 zetels. Nu is mijn vraag: uh, gaat u op basis van dit rapport aan tafel zitten? Gaat, uh, wat, wat zou u uw partij adviseren? Wel, ja, ten eerste, wij zijn niet gevraagd... ...en we hebben dus zelfs ook niet de kans om nee te zeggen. Uh, dit even terzijde. Maar Prim vraagt u? Prim vraagt u. Wij, wij, wij, ja, meneer, wij geloven ook niet meer in de meerwaarde. Men is nu al een, een jaar uh, aan het onderhandelen... Uh, ...onderhandelen tussen aanhalingstekens... ...en mevrouw Gené heeft gelijk als zij zegt... ...sinds 2007 heerst er al een immobilisme. Uh, en wat ons betreft, ja, men kan daar niet uit geraken... Uh, ik, vind, ik heb altijd de stelling uh, dat de twee sterkste partijen in Vlaanderen en Wallonië, dat die, dat die de boel maar moesten oplossen. Dus de N-VA is de sterkste in Vlaanderen, de Partie Socialist de sterkste in Wallonië. En goed, die hebben beide in hun landsdeel uh, de verkiezingen gewonnen. En dus is het normaal dat die dan een bestuursakkoord sluiten. Alleen vergeet men er altijd aan toe te voegen dat de verkiezingsoverwinning van die twee partijen op compleet tegengestelde programma's uh, gerealiseerd zijn. Ja. En, dus, en dus denk ik dat wij op dit ogenblik een beetje in een Tsjechoslovaakse situatie zitten van 1991, nee, waar je ook verkiezingen had, waar in Tsjechië uh, een, een, een compleet andere visie naar boven kwam dan in Slovakije. En daar heeft men gezegd van, kijk, dit gaat niet meer. Uh, wij kunnen hier geen federale regering meer vormen die een beleid voert voor... Meneer Van Houten, sorry dat ik u yep. onderbreek, maar Jacob zit hier maar. te springen op zijn stoel. Ga maar, yep. Christophe. Ja, dus in, in die zin is de boodschap van het Vlaams Belang zeer consistent. Ik denk het, dat jullie partij dat al twintig jaar of zo zegt dat het onmogelijk is om een regering te vormen. Dat is in het verleden altijd wel gelukt. Ik denk dat moeilijk niet noodzakelijk gelijk moet gesteld worden met onmogelijk. Um, en het, uh, het grote probleem is nee, maar, natuurlijk... Maar Christophe Jacobs, even uh, twee dingen. Want, uh, maar mevrouw Gené, um, ik heb een probleem. We zitten in een bus in Nijmegen. En dan zijn er een heleboel mensen die bellen en die willen in de uitzending. Maar we hebben maar twee lijnen. Dus ik moet zeggen, ik kreeg al... Op, doordat er Twitterberichten komen van Gené zegt ja tegen die roepo. Uh, uh, dat is groot nieuws. Uh, uh, een persoonlijke vraag. Dit is uw laatste termijn als voorzitter. Hè? U, stopt, u stopt in september, toch? Ik het, ja. Was het het allemaal waard, mevrouw Gené? Al die slapeloze nachten, die grijze haren, die lange onderhandelingen? Wel, dat is politiek, vrees ik. Hè. Dat is nooit anders geweest. En dat is ook nu niet anders. Dus uh, moeilijk gaat ook. Ik ben het eens met uh, de doctorand. Het is gewoon een kwestie van, uh, van politieke willen, en overtuigingskracht. En het uh, is dus hard werken. En als er dan een akkoord uit voortvloeit, dan is dat natuurlijk wel waard. Oké, okay. Hartstikke bedankt dat u aan de telefoon kwam, mevrouw Gené. En ik wens u veel st sterkte en succes. En ik zal mijn mening maar zeggen, of wie het leuk vindt of niet... ik hoop dat u met de roepen erin slaagt... om toch één federale regering te krijgen die die hervormingen kan. Want ik vind u een veel te mooi land hebben... om het helemaal in tweeën te laten uitvallen. Veel succes. Meneer Van Houtem, ik kreeg een mail van meneer Jacobsen. Die zegt, naar mijn mening kan het niet anders... dat er nieuwe verkiezingen worden gehouden. Partijen zijn gekozen met een bepaalde stellingname. Daar beperkt van worden afgesloten is gebruikelijk, maar indien er fundamenteel andere posities ingenomen moeten worden... dan zullen met, de name, met name partijen met een vrij uitgesproken mening zoals de NVA, daarvoor eerst naar de kiezers moeten. He, dat komt een beetje in de buurt van wat u zegt. Um, kunt u zich voorstellen, meneer Van Houten, dat, dat, dat je zegt als onderhandelingsresultaat... He, als de N-VA en de, en, en de Socialisten allemaal zeggen ja... Dat ze eerst verkiezingen uitschrijven en de, de, het, het, het, het ontwerpregeerakkoord regeerakkoord tot, tot, tot uh, zeg maar. Uh, hoe noemen we dat? dat? Zeg je goed Nederlands, Tot uh, inzet van de verkiezingen maken. Vindt u dat een goed idee, meneer Van Houten? Oh, ik denk, ik denk als deze onderhandeling. Ofwel heeft men, gaat men naar een akkoord. Uh, en, ...en ofwel is er geen akkoord en dan zie ik uh, vervroegde verkiezingen niet uitgesloten... ...dat men dan de stekker eruit trekt en indien, indien er dan verkiezingen komen... ...niet op basis van de huidige nota die roepen maar omwille van ja, de, de totale inpassen ...namelijk dit gaat niet meer, we gaan opnieuw naar de kiezer... ...ja, dan weten we ook wat de inzet van die verkiezingen zal zijn... ...dat is dan een referendum over het... Al dan niet voortbestaan en onder welke, welke voorwaarden ja. van, uh, van is, België op dit moment? Het is natuurlijk zo dat die, die nota. Ja, gaat niet alleen over staatshervorming. Het gaat ook over de God. bezuinigingen. En het ja. is natuurlijk zo dat er twee belangrijke onderwerpen zijn. Dus dit zou dan een referendum zijn met twee onderwerpen. En dat levert sowieso een onduidelijke uitkomst op. Maar Christophe, hoe moet je dat oplossen? Om een voorbeeld te geven. In, in, in, in België heb je. Uh, luisteraars, het is heel ingewikkeld. Als ik het fout zeg, meneer Van of Christophe, herstel me. Je hebt dus een, een, een gewest Brussel. Dat is uh, uh, Frans-talig, dubbeltalig. Maar die ligt in het land van Vlaanderen. En in Vlaanderen hebben we gezegd... In Vlaanderen spreek je Nederlands. En moeten de kandidaten Nederlands talig spreken. Maar omdat die mensen die in Brussel werkten... in die randgemeente zijn gaan wonen, heb je het kiesdistrict Brussel half Villevoorde. Waar er een heel gedoe is... waar de, wa, de frans geen Nederlands spreken. Waar er wetten worden overtreden... door burgemeesters die geen Nederlands kunnen spreken. Dat is al jaren een splijtswam. Daar heeft die Rupo vanuit Frans perspectief een behoorlijke knieval gemaakt met zijn voorstel? Uh, in zekere wat er nu op tafel ligt is dat niet zo wezenlijk verschillend van wat er tot toe altijd op de tafel lag dus ik denk dat een, een, een minder verregaande uh, regeling zou sowieso niet weinig zin hebben gehad um, dus men ziet op dit moment inderdaad al redelijk ver dus de concessies zijn redelijk verregaand maar langs de andere kant uh, is het voldoende dat is een, een andere vraag wat je ziet is dat op dit punt is er geen juiste oplossing, hè? dit is altijd een politieke vraag, dit is iets voor politieke partijen. Maar als het Vlaams Belang nou zou zeggen, men van hem. kijk ja. jullie hebben verloren bij de vorige verkiezing. Ja. Als jullie nu zouden zeggen bij dit van Blusserhalen, voor, weet je wat, leiderschap gaan we tonen, we staan achter dit plan. Want we hebben een beetje, het is misschien niet genoeg, maar in het Belang gaan we verder. Zou dat uitmaken als u die staps over uw schaduw heen zou springen? Uh, natuurlijk zou dat uitmaken, ik bedoel, men zal ons misschien weer voor radicalen versluiten, maar men moet, toch eens, men moet toch eens goed beseffen dat, dat, uh, dat men zich mag afvragen waarom moet er onderhandeld worden over iets dat al jarenlang verworven is. Omdat en dat de realiteit overmeer, en, anders is. De realiteit... omdat... Meneer Van Houten, omdat... ja. realiteit... in Nederland. Ik mag nu 130 ja. rijden op de snelweg. Omdat mensen het al allemaal deden. Dus je kan zeggen: iets is een verworfer. En Je kan ook zeggen: de maatschappij heeft de eigen dynamiek. Waardoor dingen gebeuren. En dan kan je wel op de letter van de wet leven. Maar samenleven is ook samen praten. Samen vernieuwen. Dat, uh, dat, dat begrijp ik uh, vanuit Nederlands standpunt. Waar u die communautaire problemen niet hebt. Uh, begrijp ik dat standpunt perfect. Uh, ik stel alleen maar vast, en, en ik niet alleen, velen uh, met ons dat de uh, Franstalige politici eerst wel een taalgrens afspreken en die dan nou, die niet respecteren en die altijd opnieuw in vraag stellen. U moet eens nagaan, wordt er ooit gediscussieerd in het parlement over uh, Waalse gemeenten waar burgemeesters uh, benoemd worden? Wordt er gesproken over uh, faciliteiten voor vlamingen in Wallonië? waar er eventueel daar problemen zouden zijn in die gemeenten? Nee. Christophe Jacobs? Het gaat altijd over, over, ja, over het, is, afspraken het is natuurlijk zo dat an, an beide aan beide zijden zijn er dingen die... die Oké, okay, we, we kunnen even Christophe Jacobs, ga je, gang. Is er, ja. Ja, ga je gang. Het is natuurlijk zo dat er aan beide zijden gevoeligheden zijn... en iedereen is ontevreden. Hè? Dus het, het FDF klaagt, dat zijn de Franstalige radicalen... de Nederlandse radic radicalen klagen ook. Iedereen klaagt. Um, en er is natuurlijk altijd het verschil tussen wat je wil en wat je kan. En daar verschilt men ook van mening in. Oké, okay, weet je wat, we gaan een Nederlander vragen. Dag Leon. Goedemorgen, Oké, okay, waar woon jij, Leon? Ik woon in Limburg. Oké, okay. en, en jij kijkt naar België aan en dan zeg jij... België is in mijn ogen het equivalent van Europa. Of Europa is het equivalent van België. Hopeloos verdeeld en het wordt nooit wat. De mensen kunnen geen eenheid vormen als ze een andere taal spreken. Maar, maar De enige, een, enige eenheid die wij nog vormen, ook in Europa, dat is de economie. En dat is in België precies hetzelfde. De mensen die het werk doen, de ondernemers, de arbeiders... die brengen het geld in het laadje. En de politici, ik geloof dat... De, de gemiddelde Belgen, die, die haten de politiek in België. Trouwens, de gemiddelde Nederlander haten ook Mama, de Maar maar wacht even, Leon, politiek. Leon, even. Ja, uh, ja. Uh, ik zal je vraag stellen, want in je observatie ben ik op zich mee eens. Uh, ik heb voor Primtime, meneer Van Houten, mijn televisieprogramma toen, het programma gemaakt Verdriet van België. En wat ik dus nooit snap, is het volgende. Jullie ja. zijn alle twee blanke. Jullie hebben dezelfde huidskleur. Jullie hebben dezelfde religie. Jullie houden van allebei van wielrennen. Jullie houden van voetbal. Jullie lijken alles op elkaar. Het enige verschil is, die ene praat een Franse taal, spreekt Frans en die ander spreekt Nederlands. Nog erbij twee talen die niet van nature waren bij die Germanen en die, die andere Germaanse stammen die daar leefden. Dus dat is ook nog een opgelegde taal. Kunnen jullie niet gewoon kijken naar wat jullie samen hebben in plaats van wat jullie verdeelt? Uh, ja, maar dat doet men al, dat doet men al decennia lang. Uh, maar men, het federalisme in België is een systeem dat effectief verdeelt. En uh, om nog even terug te komen wat dat betreft... Uh, wat meneer Jacob zei, want indien er vervroegde verkiezingen zijn... zal het ook gaan over die besparingen en dergelijke meer. Maar nu, ik stel gewoon vast, in dit land is alles, is alles uh, communautair geladen... Dus als je spreekt over begroting, als je spreekt over saneringen... Voor de duidelijkheid, over, ...over het justitie. Over het ja, de woorden en Vlaamse. Ja, communautair moet je uitleggen aan de Nederlander, meneer Van Houten. Communitair betekent boven nationaal. Dus, dat het, dus je hebt... communautair betekent je hebt Wallonië, je hebt Vlaanderen... ...en ook nog een stukje Bel uh, uh, Duitsers. En communautair betekent hoger gemeenschappelijk boven de... de nee, bedoel, ja. nee, nee als ik het, het woord communautair gebruik... Dan, dan, ...dan bedoel ik daarmee... ...dit gaat verder dan louter taaltwisten om het dan zomaar in te ja. noemen, maar ook op de vlak van werkgelegenheid en migratie, asiel en dergelijke meer, zie je dat Vlaanderen en Wallonië daar fundamenteel andere op opties voor, uh, voor uh, in nou, het grepje zit het een nota die roepen natuurlijk ja, dit een beetje weer licht, Dus je ziet dat de Fransaligen daadwerkelijk wel bereid zijn om verder aan de toegevingen te doen op het gebied van socio-economische zaken. Maar wat ik leuk vind, Christophe, wat meneer Verhout hem erg lief en beschaafd zegt is eigenlijk precies het standpunt... wat de Vlamingen en de Walen verdeeld houdt. En jij zegt nu... Uh, de Rupo maakt een stap hiermee. In mijn beleving dacht ik dat mijn Vlaamse nationalistische vrienden... die ik heel veel heb, zouden zeggen ja. En ik heb gisteravond een rondje gebeld. Veel van zeggen prim, een goede stap. Maar als ik meneer Van Houtum hoor... Hij, wat hij zegt is niet vreemd vanuit uh, de meerderheid van de Vlamingen. Ja, de meerderheid van de Vlamingen dat is altijd iets heel moeilijk. Dus wat je zegt in 2007 was dat de overgrote meerderheid van de Vlamingen... bleek uit surveyonderzoek 80% van de Vlamingen... die wilde eigenlijk uh, wel... Zeg maar bevoegdheden naar Vlaanderen, maar we wilden absoluut geen splitsing. Dus je ziet dat er sindsdien enorm veel over gepraat is, en dat het percentage mensen dat dus wel wil splitsen wat gestegen is, maar absoluut nog geen meerderheid van de Vlamingen is. De Vlamingen is net zo verdeeld als de Nederlanders over politieke kwesties. Ja, maar snappen jullie wat? Kijk, uh, twee dingetjes nog. Want we, uh, Happy zegt, het eerste wat België zou moeten doen, is landelijke partijen oprichten in plaats van Vlaamse en Waalse. Uh, meneer uh, Van Houten, zou u daarvoor ja. uh, e zijn dat partijen alleen maar Belgisch mogen zijn, en niet meer Vlaams en Waals? Men kan dat eventueel proberen, maar dat zal niks uithalen. Want dan, dan, dan, dan probeer je de klok 30 jaar terug te zetten en je kan dat proberen, maar het zal niks uithalen. De situatie nu is wat ze is, namelijk historisch gegroeid. En door daar nu op een kunstmatige manier okay. te gaan zeggen, we hebben allemaal nu Belgische partijen. Ja, dat gaat gewoon. Oké, okay, maar je hebt, gelukkig, je hebt gelukkig één Belgisch nationaal elftal. En je hebt hoe de kampioen van België die nu met wielrennen wint. Philippe Schilbert. Philippe dat is de Waal die uitstekend Vlaams speelt en, en zich ja. Belg voelt. Maar in sport zijn jullie sowieso altijd beter dan die Hollanders. Uh, goedemorgen meneer De Roo. Hey, goedemorgen. Uh, bent u Belg of Nederlander? Nee, ik ben Nederlander. Oké. Okay. Maar waarom heeft u zoveel verstand van België? Nou, ik werk bijna nu al drie jaar in België. Oké. Okay. Uh, onderhand bijna elke dag heen en weer. Ja. Maar wat mij opgevallen is, en ja, we krijgen veel mee en we zitten zelf uh, in de bouwsector, Maar ik heb zoiets als ik jullie zo, uh, of de mensen daar, in ieder geval wel praten. Uh, ze hebben het over, ja, ik zie het als een win-verlies situatie. Als we nu nieuwe verkiezingen zouden houden, zouden ze allemaal verliezen of zouden ze de kiezers verliezen. Ze ja. het zit al zo lang zonder regering en het gaat nog goed. <laughs> nou, nee, het gaat niet goed. Je hebt wel economische groei. Christophe Jakob laten we dat sprookje uit de wereld hebben. Je hebt economische groei, ja. maar waarom gaat het niet goed? Ja. Nou, dus op de korte termijn gaat het geweldig goed. Hè? Dus er is weinig werkeloosheid, of relatief weinig werkeloosheid. Er is economische groei. Langs de andere kant heb je natuurlijk gewoon babyboomers die massa massaal op pensioen gaan. Dus je weet gewoon dat binnen vijf jaar uh, is het onmogelijk om de pensioenen... Uh, nog op een deugdelijke wijze te financieren. Je weet dat de zorg um, onbetaalbaar gaat worden. Het is niet voor niks dat Europa zegt dat er zoveel moet bespaard worden. Hè. Dus op middellange termijn is er een probleem. Op korte termijn gaat het goed. Toen doet me een beetje denken aan het verhaaltje van iemand die uit een uh, appartementsgebouw springt en die bij elke verdieping zegt van, tot hier gaat het eigenlijk wel goed. Maar natuurlijk, het is niet belangrijk wat er gebeurt tijdens de val, maar het is hoe hard je neerkomt. En, en dat is iets wat we wellicht binnen vijf jaar zullen voelen. Meneer De Roos, snapt u dat nu? Ja, ik snap het wel, maar als je zo bijvoorbeeld de hele situatie bekijkt, eh, waarom doen ze het dan nog zo moeilijk om dan een regering bij elkaar te vormen? Eh, Omdat witte over, mensen, over meneer als De Roo. Als je, sorry dat ik onderbreek, ja. maar als je naar Zwitserland kijkt, spreekt ze Italiaans, Frans en Duits. En het gaat ook goed. Ja, mijn zuster woont in Zwitserland en uh, uh, uh, uh, laat me kijken, meneer Van Houten. Ja, ik vind dit wel, kijk, uh, uh, voor de duidelijkheid, meneer de Roo en luisteraars. Er lo lopen onder de Vlaamse natio nationalisten het idee om België op te splitsen. Zoals Tsjechië en Slowakije heeft gedaan, Tsjechoslowakije. Maar een ander model, meneer Verhouten, is Zwitserland. Waarom lukt het u niet om Zwitserland te worden? Uh, omdat omdat uh, Zwitserland, de, de staatsstructuur daar, is het gevolg van. van, van Aparte entiteiten die op een bepaald moment gezegd hebben, wat kunnen we gezamenlijk doen? Hier bij ons is het net omgekeerd gebeurd, heel dat proces van federalisering. Daar was het van een unitaire staat naar deelstaten. Dat is de omgekeerde beweging en die is altijd... Uh, die is altijd uh, veel moeilijker. Meneer Van Houten, uh, hartstikke ja. bedankt. Ik wil u hartstikke bedanken dat u aan de telefoon bent gekomen. Dat veel wijsheid toewensen. Ja. En zeg ja tegen die Lijkt me een slim idee. Dan hebt u echt nu Vlaams belang. Zeg ja tegen Duroepo. Dat uh, is een goed Daar moet ik je <laughs> Christophe Jacobs, tot slot. Uh, uh, persoonlijk, frustreert het je dat het maar niet lukt om een soort eenheid te krijgen in jouw geboorteland? Uh, nou ik woon lekker gezellig in Nederland Dus ik heb uh, op zich geen problemen mee Het is natuurlijk wel dat het voor ons als wetenschappers Bijzonder moeilijk is Rationeel zijn er dingen Dan denk je van nou dat moet toch lukken Maar dit is al lang geen rationele kwestie meer Het is een symbolische emotionele kwestie En die kunnen wij als wetenschappers niet voorspellen En dat is frustrerend En de Rupo kan emoties niet eruit halen Hij moet dan masseren En er is leiderschap gewend Luisteraars uh, u, u zult vandaag en morgen alles hierover horen U luistert op de achtergrond naar een speciaal muziekje Voor onze vaste luisteraar Shaal Mukanga Die iedere dag in de auto naar dit programma Luister. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingsbetalers en de stergelden. de financiers van de publieke omroep, redactie Anouk, Riem en Sulema, productie Hans en Momo, techniek, logistiek en transport, En redactie Barbara, zo meteen het nieuws en daarna Deborah Bleckenhorst met de proloog. Tot morgen, shalom, dag.